Vrijdag 18 November 2016. Leven de Republiek. Belasting is diefstal. Feminism is cancer. Iedereen een keur. Ik greet is good. Dit is de Podcast. Ja, welkom uh, Jernas. Nou, bedankt uh, voor de uitnodiging. <laughs> Ik ga even proberen om je naam goed uit te spreken, je achternaam in ieder geval: Jernas. Goh, go, fonetisch. Fonetisch. Tarzing. Singh. Tarzing. Nou. Helemaal nou, perfect. wat goed. Ja. Het zien we mee. Wij zagen toevallig net nog een interview van jou met Sid Lucas en terug. En die had heel uh, opzichtig... Had hij, had hij, jouw achternaam uh, had hij ontweken. Ja, want wij scrolden door dat hele interview... omdat we dachten, laten we even kijken hoe Sid het uitspreekt. Dan weten we dat ook voor de podcast. dat ja, was echt zo'n uh, titoyiergesprek, was het. Een beetje. Ja, precies. En Het was ook wel mooi dat hij dan zei van... Dit is Jernas. Alsof hij verder... <laughs> Geen enkele andere toelichting nodig had. Ja, een beetje zoals Milo ja. ofzo. Ja. Ik neem het maar als een compliment. <laughs> um, eens even kijken. Nou, de, de intro. Uh, fijn dat je in deze podcast mee wil doen. En, uh... Ja, uh, Jernas is uh, een 1 rand aanhanger. Of 1-rand, hoe spreek je het uit? 1 e toch? E e ik zeg, zelf, ik zeg zelf heel vaak iron, maar ik Aion. hoor dat het ook fout is. Dus ik ben een beetje schuldig hierin. Oké. Okay. Een Ayn Rand-aanhanger. Uh, ik weet niet of elke luisteraar weet wie dat is, maar misschien dat we daar zo meteen nog wat uh, verder op in kunnen gaan. Opiniemaker, uh, publicist en een activist voor objectivism. En objectivisme is de filosofie van Ayn Rand? Dus Pre Precies. Voor de volledigheid? Ja. Ja, en ongeveer de kuur als het gaat over. Uh, ...de huidige staat waar de wereld zich ongeveer in bevindt. Dat heb je goed omschreven, ja. ja. Precies, maar dan gaan we het zo meteen uh, nog verder over hebben. Uh, ons eerste onderwerp we hebben we vorige week al een uh, hele Amerika-special met Victor van der Sterren gehad. Uh, maar we willen ook even jouw reactie op de overwinning van Trump... ...en uh, wat je denkt dat hij het land gaat brengen. Ja, ten eerste ben ik uh, zeer blij met de overwinning. Uh, ik moet zeggen, dat was wel een beetje een lastige positie voor mij om voor uh, Trump uit te komen. Omdat uh, heel veel objectivisten tegen Trump zijn en uh, heel negatief over hem zijn. Dus uh, dat was best wel lastig voor mij. Maar ik voelde gewoon dat er een noodzaak was om hem te verdedigen, omdat ik de kritiek zo onterecht vond. En omdat hij zoveel beter was dan uh, het alternatief Hillary Clinton. Wat ik denk dat hij gaat doen, als je ook al kijkt naar de eerste benoemingen van zijn kabinet, ik hoop en denk dat hij een common sense-beleid gaat voeren. En daarmee bedoel ik, ik denk dat hij hele rationele beslissingen zal nemen. Zoals als je een staatsschuld hebt, moet je geen nieuwe oorlog beginnen. Om maar even iets raars te noemen. Uh, Klimaatsverandering, hoeven we niet aan mee te doen. Uh, om daaraan bij te dragen via de VN. En ik denk dat hij op al die punten, weet je, een muur bouwen tegen illegale migranten. Ik denk dat hij een goede stap in de richting gaat zijn. En ik hoop eigenlijk dat er na een Trump... eigenlijk een betere republikein naar voren komt... die hopelijk nog meer pro-vrije markt is. Want ja, daar heeft Trump wel wat issues. Ben ik ook uh, eerlijk genoeg om toe te geven. Dus ik, ik zie een paar dingen die mis kunnen gaan. Maar ik denk over, over het geheel genomen... gaat het zeker een vooruitgang zijn ten opzichte van Obama... en dan helemaal ten opzichte van Hillary. Ja, ja. Uh, denk je dat... dat, dat uh, want Trump is ook wat minder van het, uh, van het interventionisme, zeg maar. In het uh, Buitenland. Militair bedoel je? Ja, ja met name, ja. ja. Uh, ja. En uh, nou ja, er was meteen al een overleg tussen Trump en Poetin. Uh, hoe, wat is jouw visie daarop? Ja, ook hier is hij uh, wel lastig. Want ik, ik vind Poetin echt verschrikkelijk. Maar ik snap wel vanuit Trumps perspectief dat hij liever Poetin nu even te vriend houdt dan de vijand maakt. Dus in die zin mm -hmm. is het strategisch gezien voor het Westen wel interessant dat het nu lijkt alsof Trump een handreiking doet naar Poetin. Mm -hmm. Ik denk dat het hem een machtigere positie geeft in de onderhandeling. Ik denk dat op het moment dat Poetin nu voor Trump ook te onredelijk blijkt, dan dan de hele wereld zal zeggen, nou, Trump was zo aan het slijmen bij Poetin. Tenminste, dat maakte de media ervan. Als ja. Poetin hem afwijst, moet hij wel echt gek zijn. Dus in die zin heeft Trump op een hele rare manier een goede uitgangspositie gecreëerd voor zichzelf. Mm -hmm. Dus ja, als ze inderdaad uh, samenwerken in Syrië en we accepteren dat Assad daar blijft zitten... ...ik denk dat Trump uh, daartoe rijdt is. En ik denk dat we op dit moment onze hand overspelen als we meer willen dan dat als het Westen. Dus als hij zo met Syrië omgaat, met Rusland, dan snap ik dat. Maar ik vind dat hij wel duidelijk moet maken dat... Uh, ...met de Baltische Staten niet kan worden gesold. Dus ik, ik hoop wel dat dat ook blijkt uit de keuze voor zijn uh, buitenlandse minister. Ja, nou ja, want dat is natuurlijk wel het interessante als het gaat over de NAVO... Hè? ...dat uh, Trump toch zegt van uh, de Europeanen moeten eigenlijk hun eigen broek ophouden. Um, dat ben ik denk ik deels wel met z'n eens. Ik bedoel dus, uh, als we het hebben over deplorables... ...dan uh, denk ik vooral aan de Europese legers die echt deplorable zijn op dit moment... Um, hoe denk jij dat hij omgaat uh, met de NAVO? Denk je uh, dat hij sowieso iets heeft van, ja die NAVO dat gaat ons veel te ver qua beleid? Of is het puur dat inderdaad we inderdaad gewoon meer moeten bijdragen als leden? Ik denk dat Trump op die vlakken heel pragmatisch is. En hij weet ook wel dat de NAVO helemaal verlaten een grote stappen is. Dus ik zie zijn posities als onderhandelingspositie. En dat geldt natuurlijk voor iedere politicus ten dele. Alleen hij is een onderhandelaar. Dus hij benadert het toch anders dan een politicus. Dus hij zegt gewoon, jullie moeten meer gaan betalen. En hij verwacht inderdaad dat er nu een deal wordt gemaakt. Nou, dat de Europeanen zeggen, oké, okay, we gaan in ieder geval meer betalen. Ja. Dus in die zin is het een hele redelijke positie. En eh, ik denk dat dreigen met uit de NAVO vertrekken, natuurlijk is dat een legitieme dreiging. Als je met landen in een militair verbond zit die nooit willen betalen en aan de norm willen voldoen, dan ben je toch gekke Henkie? Ja. Op een gegeven moment. En dit is helemaal niks nieuws wat Trump zegt. Ik bedoel, hij heeft gewoon de ballen om het te zeggen. Maar dit is een frustratie die al langer leeft. Ja. En de grap was dat het eerste heilzame effect volgens mij al uh, um, geweest is. Aangezien, uh, ik geloof dat op dit moment uh, uh, het ministerie van Defensie zijn begroting uh, produceert uh, in Nederland. En dat er nu al rekening mee wordt gehouden dat we meer moeten gaan bijdragen aan de NAVO. Dus uh, misschien dat we eindelijk een keer een uh, leger krijgen waar ze wel uh, munitie hebben voor tijdens het oefenen. We hebben, we hebben op dit moment uh, 60.000 strijdkrachten. Hoe ga je met 60.000 strijdkrachten een land zo rijk als Nederland verdedigen? Ja, in maar een ja. echte oorlog. Dat, dat is totale waanzin. Maar misschien zijn we al verloren met al die snowflakes die we hier in Nederland hebben. Nou ja, daarom moeten we dus een deal sluiten en gewoon lekker dat geld naar, naar Defensie pompen. En dat is de enige waar de overheid eigenlijk goed voor is. Dus laat ze alsjeblieft dat doen. Ja, het is toch de primaire taak van de overheid, lijkt mij, uh, bescherming van het land. Nou ja, ik heb het ja. idee dat Europa nog steeds heel erg erop rekent. Uh, zo van Amerika redt ons wel als uh, shit hits the fan. Uh, maar ik denk dat, we, dat die aanname een beetje, dat, dat we wel door een grote broer gered worden, dat dat langzaam losgelaten moet worden. En dat we dus gewoon een eigen leger... Uh, uh... Ik, ik denk dat Trump ons op deze manier eigenlijk wakker schudt. En dat we met Hillary uh, nog vier of acht jaar in die bubbel hadden geleefd, mm -hmm. dat uh, we kunnen vertrouwen op anderen. Dus in die zin gaat die ons heel veel tijd schelen. Want er gaat een keer een oorlog komen. Ik bedoel, die kans is niet heel gek, dat we gewoon ja. een oorlog nog krijgen. Ja. En uh, wij zijn dan het minst goed voorbereid. En ja, Hillary zou ons nog minder voorbereid laten zijn eigenlijk. Ja, ja precies. Ja, euh, nou ja, dan gaf je al aan dat, dat, dat onder objectivisten... Dat, dat het toch een beetje gevaarlijk is om Trump te, te, te steunen. Hè? Dat, die zien de democratie natuurlijk als de, de dictatuur van de meerderheid. Uh, maar nu uh, is het in Amerika wat anders geregeld dan, dan bij ons, maar via kiesmannen. Uh, wat vind jij hiervan het voordeel? Vind je dat daar checks en balances in zitten? Ja, absoluut. Want je moet je ook voorstellen dat... Uh... Heel veel staten, toen ze besloten dat die kiesman, dat hebben gedaan omdat ze wisten dat er een bepaalde balans werd bewaakt. Nu zijn er wel minder theorieën, kwam het nou omdat het ging om staten die slaven hadden en die slaven telden dan wel mee in de kiesmannen. Maar die zouden in het popular vote systeem niet hebben meegeteld, mm. want slaven telden mee voor drie vijfde van een persoon. En dat betekende dus dat zuidelijke staten die veel slaven hadden, op die manier hun kiesmannen konden verhogen. Sommigen zeggen het komt daardoor, anderen zeggen nee, het komt meer door een balans tussen de stad en het platteland. Nou ja, welke van de twee ook waar is. Ik vind wel dat er iets te zeggen is voor die balans. Dat uh, je kan niet alleen met de grote steden een heel land besturen. Ja, precies. Nou ja, het zorgt ervoor dat, dat, dat, <coughs> ja, dat je niet als president alleen maar kan winnen in grote steden. Heel veel mensen achter je kan hebben en, uh, en het op die manier kan, uh, kan winnen, zeg maar. Het, ging, het gaat om campagne voeren. Hè? Uh, het het kiesbaarheidssysteem dwingt je om in meerdere staten campagne te voeren. Want ze wilden voorkomen dat iemand bijvoorbeeld in één hoek van het land zijn kiezers ging aantrekken. Ja. Dus bijvoorbeeld om hun in een bepaalde sector allemaal dingen te gunnen. bijvoorbeeld, Dan is het wat makkelijker als je maar een derde van het land nodig hebt. Want in theorie kan je zelfs nu nog met 30% van het volk uh, winnen. Maar als je gewoon popular vote doet en er doen veel meer mensen mee. Kan je misschien ook met 30% winnen. Dus dat gevaar bestaat natuurlijk, dat iemand alleen in Californië zich focust... en dan uh, misschien de vicepresident de andere kant van het land haalt... en zo gewoon die 30% haalt. Ja, ja, dat wil dus eigenlijk voorkomen. Ja. Nou ja, maar dat is natuurlijk het hele probleem van Amerika. Kijk, wij als buitenstaanders zien het als één land... maar het is natuurlijk nog steeds een verbond van staten. Um, en volgens mij is het zo dat op de een of andere rare manier... of nou ja, rare manier... dat inderdaad voor Amerikanen is het, lijkt het bijna gewoon even belangrijk te zijn... Dat je en in een staat woont en voor een staat stemt, tegelijkertijd ook voor de federale overheid stemt. Maar de staten zijn nog wel de basis van de politiek volgens mij in Amerika. Ja, zeker. Veel mensen vergeten dat het inderdaad eh, gebieden zijn die uit een politieke overweging deels hebben besloten samen een land te vormen. En dat eh, ja, die belangen die anders zijn, nog steeds anders zijn. Weet je, sommigen zeggen, ja, waarom is dat nu nog nodig? Maar ga nou niet doen alsof er nu geen verschil is tussen de economische belangen van iemand in de stad en iemand op het platteland. Dus weet je, dat, dat bestaat nog steeds, zeker in Amerika. Ja. ja, de grap is inderdaad dat, sowieso zie je heel vaak, denk ik, bij de laatste verkiezingen in Europa, Nederland, Amerika, dat, uh, dat die kloof steeds groter lijkt te worden, hè, tussen steden en platteland. Tussen kosmopolitisch en lokaal georiënteerd, tussen links en rechts. Um, en we hadden het toevallig met Victor over. Uh, die zei inderdaad: van nou ja, er zijn nu al stemmen opgekomen om Californië zich af te laten splitsen van de Verenigde Staten. Omdat dat natuurlijk echt een pro-Hillary-kamp was. Um, ja. Hoe kijk jij naar, de, naar die verschillen tussen, uh, laat ik het zeggen, cosmopolitisme en um, lokale oriëntatie? Want dat lijkt wel steeds groter te worden de laatste jaren. Ja, en ik, ik zit ook daar een beetje in het midden, omdat ik. Uh... Ik, ik, ik steun natuurlijk dat hele grootstedelijke denken, meer, je, meer productie, meer welvaart, meer technologie, in die zin, weet je. Gewoon het kapitalistische ideaal, dat denk je wel bij jezelf aan een stad, vaak automatisch, mm -hmm. weet je. Zoals Iren New York beschreef. Maar ja, er is natuurlijk meer dan de stad. Dus ik, ik ben nu ook wel dat andere perspectief aan het begrijpen, maar ja, wat... Wat ik gewoon vind is dat de overheid iedereen zijn rechten zou moeten respecteren. Dus in die zin zou dan het verschil niet moeten uitmaken. Maar je ziet nu gewoon dat de mensen die naar universiteiten gaan... Ik denk dat het heel veel te maken heeft met universiteit. En dan niet per se met intelligentie... maar meer met een bepaalde drilling die je moet hebben gehad. Een bepaalde ja, indoctrinatie die je bent ondergaan is aan de universiteit weggegaan. Want ik, ik, dat gesprek met Sint waar jij net naar refereerde... ook daar hadden we het over dat heel veel je moet blijkbaar... Uh, slim zijn om dom te kunnen denken. Mm -hmm. Als je snapt wat ik bedoel. <laughs> nou, dat wil zeggen, ja, ja, ja. Als, je, als, je een, als je een simpel denkend iemand een bepaalde vraag stelt, zal hij niet op een bepaald dom antwoord kunnen komen, juist omdat hij ja. simpel is. Ja. Ja. Dus als je tegen een simpel iemand zegt, hé, hey, wat vind je van het idee dat jij mij nu geld geeft en je weet niet wanneer je het terugkrijgt? Nou ja, die gaan natuurlijk zeggen, hey, dat ga ik niet doen. Ja. Maar alleen de intellectueel gaat ervan maken, geld heeft geen waarde, de waarde van geld is subjectief, tijd is subjectief, of je nou vandaag terugkomt of morgen. Je moet een bepaalde intelligentie hebben om dat niveau van abstractie te bereiken, schijnbaar. En wat die linkse professors heel goed weten, is juist eens naar te raken dat ze blijkbaar nog wel intelligent zijn, maar de meest grote onzin kunnen geloven. Terwijl ja. Ja, de normale persoon, of de persoon die niet gedrailt, want die misschien wel heel intelligent is, ja, die trapt daar gewoon helemaal niet in. Ja, ik... En ik denk ook dat je dat vooral ziet tussen stad en platteland. Ja, ik denk dat slimme mensen heel goed in staat zijn om zichzelf uh, dingen te laten geloven, zoals de meest absurde ideeën. Uh, zo moet ik bijvoorbeeld zelf denken aan een. Uh, uh, ik zag het een keer op de televisie. Het was een man die uh, legde uit hoe hij filosofisch kon onderbouwen dat hij het recht had om niet te hoeven werken. <lacht> nou, toen ging hij er allerlei in, hele interessante en diepgaande filosof filosofische auteurs bij halen. Ja, iedere man met verstand die weet gewoon van ja, leuk dat je niet wil werken, maar dan ga je gewoon dood. Zo simpel is het. En je moet niet van anderen verwachten inderdaad uh, hè, om dat dan maar te gaan betalen voor je. Om het voor jou te gaan doen, ja. En... ja het, lijkt, het lijkt alsof we veel verder van onze natuur zijn afgast staan ja. Want inderdaad, uh, als je een beetje uh, sens hebt met de realiteit, dan zal je nooit zoiets kunnen bedenken überhaupt. Maar we hebben toch met al onze welvaart, comfort en genialiteit een samenleving gecreëerd waarin dit ook kan. En het is ook een soort van ja, luxusziekte bijna mm -hmm. om, om dit te hebben. Mensen die zulke domme dingen denken. Mensen die voor een basisinkomen zijn, weet je. Mensen die mm -hmm. niet geloven in de waarde van geld en al dat soort waanzinnige ideeën. Dat is blijkbaar ja, toch mogelijk in een hele rijke welvarende maatschappij. Misschien juist daarom. Ja, juist, juist omdat mensen bepaalde welvaart als vanzelfsprekend zien, weten ze niet dat, je, dat, dat, ja, dat, dat er werk nodig is of productie om welvaart te creëren. Ja, precies, ze dus, zijn heel ver afkomen te staan van onze, ja, laten we zeggen, naakte, egoïstische natuur. Ja. Maar ja, tegelijkertijd zie je wel uh, die trend die, uh, die je bij al die hipsters ziet, hè. Van, ja, we moeten wel weer terug naar het ambachtelijke. En naar het puur natuurlijke. En alles wat daar heen hangt. Maar daar zit dan wel weer een soort van verlangen naar eenvoud. Of een verlangen naar het verleden in. Ik vind het heel Ja, ik, ik, ik heb over, vooral zeg maar, over atheïsten twee theorieën eigenlijk. Ik denk dat mensen die religieus zijn. Die hebben niet... Die hebben, die, voor hun is het leven te veel. Mm -hmm. Dus zij hebben iets nodig om het leven te verlichten. Weet je, een betekenis, een missie, een, een hiernamaals, de overledenen terugzien, noem maar op. Maar dan heb je zeg maar de atheïsten en de, de, de mystici onder de atheïsten. Voor hun is het leven niet genoeg. Dus voor hun is dit allemaal, deze werkelijkheid, is gewoon niet genoeg van een rush. Zij moeten er iets bij verzinnen. En ja. daar krijg je zeg maar die hele gekke idee dat de natuur hoger is dan wat de mens kan maken... En dat, weet je, alleen maar dat je geen dieren zou mogen eten en noemen al dat soort Die komen voort uit mensen die volgens mij gewoon niet genoeg hebben aan de dagelijkse realiteit. Ze hebben een ander soort drugs nodig. Ja. Ja, het is uh, bijzonder, altijd. Het zijn rare kronkeltjes uh, denken, zeg maar. Uh, we hebben even, voordat we het over Rand gaan hebben, je favoriete uh, onderwerp, persoon, uh, hebben we nog een paar vraagjes. Uh, we hebben, uh, want ja, je hebt als objectivist uh, moet je in Nederland, uh, of ja, je moet niet stemmen, maar een partij kiezen. Heb je, uh, ben je actief in de politiek voor een politieke partij? Ik, ik, moet, ik moet nu echt als een politicus gaan antwoorden. <laughs> uh, ik ben niet actief voor een politieke partij, maar ik, ik voer wel gesprekken. Dus hmm. ik kan nog niks zeggen. Ja, we, we hebben toevallig gezien dat jij maandagavond uh, bij een uh, zekere politieke partij bent. Maar, uh... <laughs> ik, ik, ik, ik ben met meerdere partijen oh, in, in, in okay. het gesprek, ah. maar ik weet, ik weet het nog niet. How to get? Uh, ja, hard to get. Ja. Maar, ik, wil, ik, ik, wil best zeggen, ik wil best zeggen wat ik van ideeën vind of zo. Of wat mm -hmm. ik van een partij vind, dat wil ik best zeggen hoor. Maar gewoon, ik ga niet zeggen waar ik actief ga worden. Mm, okay. Mogelijk. Dat is het enige. Uh, dan nog een vraagje. Wat ik vaak zie onder libertariërs is dat de discussie over uh, grenzen, grensbewaking en vrijhandel. Uh, uh, sommige libertariërs die geven aan van: nou ja, goed, in principe grenzen zijn grenzen door de overheid opgelegd iets en daar moeten we vanaf. Uh, en uh, zoveel mogelijk open grenzen en zoveel mogelijk vrijhandel. Maar anderen die, uh, ja, zien toch wel uh, de, de immigratieproblemen, uh, de verzorgingstaat die wij op dit moment nu eenmaal hebben. Hoe sta je daar zelf tegenover? Ik uh, zit in dat tweede kamp. Dus dat ik niet geloof dat je. Uh, zeg maar, je kan niet het water weg laten lopen als de kraan open staat. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik geloof niet dat je open grenzen kan handhaven met een verzorgingstaat en zeker niet uh, die wij hebben. Dus dat, dat, dat, sowieso sta ik aan die kant. En verder ben ik ook niet tegen het principe van grenzen. Want ik geloof wel dat je gewoon een legitieme... ik noem even dan het woord politieke unie... als je niet van het woord staat houdt. Mm. Maar ik vind dat er legitieme politieke unies kunnen bestaan. Ik vind dat Nederland uh, beantwoordt aan veel van de criteria... voor een legitieme politieke unie. Met uh, al zijn mankementen. Dus ik ben niet tegen een grens. Ik vind grenzen niet... Uh, uh, imperialistisch of schendingen van eigendomsrechten. Uh, dus in die zin ben ik voor een grens. En ik vind ook dat de overheid criteria mag verbinden aan hen die ze binnenlaten. En ik vind dat de overheid inderdaad mag zeggen: uh, sommige mensen willen wij niet. Of mensen die zich bij bepaalde organisaties hebben aangesloten, zijn niet welkom in ons land. En ik vind dat dat geheel legitiem kan zijn. Natuurlijk zijn er uh, risico's mee gemoeid. Maar ja, dat heb je met alles wat de overheid doet. Dus dat vind ik uh, geen tegenargument. En ik vind dat de discussie zou moeten gaan om wat zijn die criteria. En dat hangt ook heel veel van de context af. Bijvoorbeeld, als we nu gaan naar Donald Trump en zijn moslimban, dat eerste voorstel wat hij deed. Mm -hmm. Nou, ik vind binnen de context van oorlog voeren met verschillende islamitische landen. Terroristische aanslagen over de hele wereld. Om dan te zeggen, hé, hey, voorlopig gaan we even kijken hoe we dit kunnen beperken. Ja, ik. Ik vind dat best een legitieme discussie die je ook als libertariërs kan hebben, want het gaat hier over leven en dood en het gaat hier over ideologieën. Het gaat niet over etniciteit of, uh, of, of kleur, het gaat hier over een ideologie die gevaarlijk is. Net zoals communisme legitiem gevaarlijk was tijdens de Koude Oorlog, vind ik dat je dat ook zou kunnen zeggen voor islamisme of radicalisme, of hoe je het ook wil noemen. Nou ja, dus in die zin sta ik meer aan die kant, uh, zelfs als objectivist. En ik weet dat er hier over tussen objectivisten flink wat discussie is. Je hebt bijvoorbeeld uh, Jeroen Broek, die staat mm. veel meer aan de kant van de open grenzen. En je hebt Leonard Peekhoff, en die is meer aan de kant van de... Laten we vooral niemand binnenlaten, want de democraten willen hun inzetten als kiesvee... door hun uh, paspoorten te geven, en dan verliezen we elke verkiezing. Nou ja, en precies. dan ben ik meer, meer aan de kant van Peekhoff in dat debat. Ja, het hele probleem is natuurlijk van, ja, je kan wel hele mooie idealen hebben als liberaal of libertariër. Maar als je ondertussen heel veel mensen binnenhaalt die gewoon al die waarden weer onderuit halen. Eh, al dan niet inderdaad via verkiezingen. Ja, dan heb je nog steeds een heel groot probleem uiteindelijk. Ja, ik vind dat je gewoon jezelf niet voor de gek moet houden. En wij moeten als libertariërs gewoon weten in welke positie wij zitten. En we zitten nu gewoon in een gemengde interventionistische staat. En we gaan gewoon heel vaak niet onze zin krijgen. En op dit moment is denk ik in ons lang beter belang dat de grenzen dicht blijven. Of in ieder geval, ik ben, heb ik tegen arbeidsmigratie Maar je snapt wel wat ik bedoel met asielzoekers, vluchtelingen, et cetera. Ja. Mm. Nou ja, kijk, en ik denk dat uh, libertariërs ook het begrip natie. Uh, zonder een z maar met TIE. Uh, <laughs> ja, dat daar ook wel belang aan gerecht kan worden. Van ja, als een groep mensen zich verbonden voelt. En inderdaad besluit om inderdaad samen dan een soort verbond op te richten, wat we dan een land noemen. Ja, dat behoort ook tot, tot vrijheden die een libertariër zou moeten respecteren, denk ik, toch? Ja, weet ik. Natuurlijk, uh, Nederland hebben we niet voor gekozen. Niemand heeft ervoor gekozen om in Nederland geboren te worden. Tuurlijk, ja. Maar je, je kan ook als libertariër zeggen van, hé, hey, uh, van alle landen in de wereld heb ik met Nederland waarschijnlijk de jackpot geraakt. Dus... Misschien kan ik dat eventjes accepteren. En niet meteen beginnen te bijten aan de grenzen van Nederland. Alsof dat de grootste schending is van uh, individueel recht. Nou ja, kijk, als je het natuurlijk heel extreem doorvoert... zou een libertariër zou nooit een samenwerkingsverband willen oprichten. Want daar zit altijd enige vorm van dwang in. Hè? Als, je, als je in groepen zit, dan moet je compromissen sluiten. Um... Ja, maar je, je, je zou je vrijwillig kunnen committeren... aan bepaalde sancties binnen een context. Dus in zich. Mm -hmm. ...zou een libertariër zich wel vrijwillig kunnen aansluiten bij een maatschappij... ...alleen dat is gewoon niet de situatie die we hebben nu. We, hebben, we zitten nu in Nederland en ik wil gewoon dat het land waar ik in leef uh, het goed doet. Ja. En ik wil dat het land waar ik in leef geen domme beslissingen neemt. En we hebben de overheid, we hebben een kabinet, ze gaan beslissingen nemen. En dan heb ik gewoon liever dat ze mijn kant opvallen, maar ja, we, hebben, we moeten niet de illusie hebben... ...dat we hier ons perfecte kleurplaatsje kunnen invullen. Ja. Ja, we hebben een land, daar, en je zegt dan eerder dat land van binnenuit veranderen richting een meer liberale, libertarische maatschappij, dan dat je zegt, het land moet kapot, de grenzen moeten kapot, en dan gaan we met de schone lei beginnen. Want dat lijkt me ook niet realistisch, inderdaad. Ja, dan heb je ook geen schone lei. Je zal nooit een schone lei hebben. Nou kijk, bijvoorbeeld in het geval van een Vlaanderen, vind ik, ze hebben een iets andere context. Weet je, als ik een Vlaming was geweest, had ik waarschijnlijk wel gezegd, ik uh, accepteer de grenzen van België niet, maar dat is een politieke discussie. Hmm. Maar ik vind gewoon dat de Nederlandse grenzen wel verdedigbaar zijn. En uh, terwijl de Belgische grens volgens mij veel discutabeler is. Als het gaat om welke mensen zich graag met elkaar willen verenigen. Ja. En, uh, en, en hoe, hoe die mensen elkaar behandelen als je kijkt naar dat uh, Vlamingen gewoon... ...veel meer stemmen nodig hebben om gelijk te staan aan de Waalse stemmen dat er zoveel geld naar naartoe gaat. Ja, dat vind ik gewoon geen gezonde relatie. Ja, ja het moet gewoon opgesplitst worden in twee of drie delen inderdaad. En uh, ik denk dat uh, waarschijnlijk elke partij daar beter vanaf is cultureel gezien. Ja, nou ja, het, het, het gaat mee om de partij die het meest gelijk heeft. Dus ik wil gewoon de Vlamingen beter af zijn. En ja, wat de Walen doen, die moeten eigenlijk het voorbeeld van de, van de Vlamingen volgen. Ja. Als zij het ook goed willen doen. Ja, en misschien uh, zelf even wat harder werken om geld te verdienen in plaats van dat het uit Vlaanderen komt. Uh. Ja, dat uh, is het begin, ja. <laughs> nou, uh, met Trump is uh, TTIP waarschijnlijk ook van de baan? Uh, hoe is dat? Ja. En dan uh, ook even in relatie tot grensbewaking, vrijhandel. Uh, heb jij een mening over TTIP en CETA of ben je er helemaal niet mee bezig? Uh... Jawel, jawel. Ik, uh, ik heb... Ik heb... Deze positie. Ja, ik, ben, ik klink zoveel genuanceerder dan ik eigenlijk ben in dit interview. Maar, je hoeft hier niet genuanceerd ik, te zijn, hè? Je nee, mag ik ook weet het. Gewoon, het, uh... het zijn echt allemaal van die vragen waar ik oprecht twee kanten kan inzien van het verhaal. Mm, okay. Toevallig. Omdat ik vind dat elk vrijhandelsakkoord is in principe... Zolang er tarieven omlaag gaan, zou je zeggen een verbetering op ja, de situatie daarvoor waar er minder vrijhandel was. Maar... Ik kan me heel goed voorstellen dat je zegt, ik wil niet dat de EU voor ons een vrijhandelsakkoord onderhandelt. Ik vertrouw de EU niet. Ik vind dat dit uh, de EU nog dichterbij brengt. En als je dat argument inbrengt vanuit een soevereiniteitsperspectief, uh, daar kan ik niks tegen inbrengen. Maar als je zegt, oké okay, nee, we accepteren de EU even als gegeven, dan denk ik dat je met die akkoorden wel beter ervan wordt. Ja. Dus weet je, dat, dat is wel die slag om de arm die ik hou. Als je op het anti-EU-standpunt zit... waar ik eigenlijk ook zit... dan vind ik dat je een reden kan hebben om, om het af te wijzen. En natuurlijk weten we ook uh, libertariërs... dat zo'n handelsakkoord... dat er heel veel tarieven worden afgesproken. Dat ook dingen niet kloppen. Dat ook industrieën worden uitgezonderd. Dat het weet je, lang niet zo puur is als we willen. En dat er waarschijnlijk wel een betere manier is om het te doen. Maar ik zeg dus... Uh, het EU-standpunt is wel cruciaal hierin, denk ik, voor waar je staat. Mm -hmm. Maar er zijn, er zijn twee grote minpunten die worden aangedragen door tegenstanders. De ene is, je krijgt een race to the bottom. In die zin inderdaad dat, um, dat bijvoorbeeld Amerika op bepaalde vlakken lagere eisen heeft. Bijvoorbeeld uh, de gloorkippen de... was geloof ik een bekend voorbeeld. Ja, ja, ja. En maar maar, de... maar, maar daar, ik wil even iets over die gloorkippen zeggen. Uit <laughs> onderzoek is het gebleken dat gloor beter schoonmaakt... Dan wat wij hier in Europa gebruiken. Er is geen enkel geval bekend van ziekte. Niemand is dood te gaan aan de gloorkip. Het is puur een mentale associatie die we hebben bij het woord gloor. Ja. Dat we ja. panische van worden. Maar er is echt nul bewijs dat de gloorkip ooit iemand kwaad heeft gedaan. En er is eigenlijk bewijs dat gloor beter schoonmaakt. Ja. Dan wat we mm. daarvoor hadden. Maar ja, dat is het dus probleem van. Misschien dit... Je die het niet lekker, maar het is niet schadelijk. In ja. Ieder geval. Ja, maar dat is het hele probleem van waar we het net al over hadden. Ik denk dat Europa over het algemeen wat linkser is dan Amerika. En linkse mensen die vinden alles wat niet natuurlijk is, vinden ze heel eng. En uh, ik denk inderdaad dat wat dat betreft mensen elkaar heel, heel snel gek kunnen maken. Dus ik denk dat uh, dat, dat argument, daar uh, ben ik niet mee eens. Die race to the bottom argument. Maar ja, het, het EU-argument vind ik wel sterk. daarentegen. Ja. Ja. ja, plus natuurlijk het feit dat je dan uh, speciale rechtbanken zou krijgen, Precies. geloof ik, die... Uh, nationale wetgeving zou kunnen overrulen wow, Ik was daar nog niet eens zo negatief tegenover Want ik heb gezien dat volgens mij Maar in een kwart van de gevallen Wordt een uh, bedrijf in het gelijke stel Dus het is echt niet iets dat Bedrijven dat continu doen dat het gegarandeerd werkt Dus dat maakt al dat er een aardige drempel is Voordat een bedrijf het besluit En volgens mij is dat bedoeld Om ervoor te zorgen dat als Ik noem maar wat Google Nu uh, 20 miljoen investeert in een uh, Heel bedrijvenpand in Groningen en daar jarenlang over doet en de overheid weet daarvan. En dat dan de overheid na tien jaar opeens een nieuwe wet in leven roept. Waardoor Google niet zo'n groot bedrijfsband zou mogen hebben. Ik noem even wat. Mm. Dat Google dan zou kunnen zeggen: Ja, hallo, we hebben hier zoveel kosten gemaakt. Jullie kunnen die niet. Met even met beleid. Al ons werk wegvagen zonder ons in ieder geval te compenseren. Ja. Dus ja. dat klinkt voor mij toch best wel redelijk. Uh, dat het de overheid waarschijnlijk ervan weerhoudt om heel ad hoc. Uh, dat, uh, ...beslissingen te nemen. Dus ik sta niet zo negatief tegenover dat tribunaal. Zeker omdat wat ik zei... ...het is geen guaranteed win voor een bedrijf. Zeker ja, niet. Ja, ja precies. Ja, uh, het ander argument is dat er geen level playing field is. Dus dat in uh, Nederland uh, bedrijven aan hele strenge... ...of in Europa bedrijven aan hele strenge richtlijnen moeten voldoen... En uh, in uh, Amerika of in Canada, afhankelijk van welk verdrag het over gaat, aan, aan minder strenge richtlijnen, die dan wel onder dezelfde verdrag verhandeld kunnen worden. Uh, nou ja, een marktwerking is er, of een vrijhandel is er alleen of werkt alleen bij een level playing field. Dus hè, omdat dezelfde regels uh, functioneren en concurreren. Uh, hoe zie je dat? Ja, dat is, dat is dus het hele idee van een handelsverdrag, is dat je dingen gelijk stelt. Mm -hmm. Dus als je als je een handelsverdrag sluit, maar de zaken in de sector staan niet gelijk, of ja, dan heb je geen goed verdrag gesloten. Dus dan zou je moeten argumenteren: oh, de economieën zijn niet uh, compatible genoeg met elkaar of zo. Maar ik, ik denk dat uiteindelijk, zelfs al heb je twee niet compatible economieën, de twee hoogstaande industriële economieën die met elkaar worden verbonden en allebei op vooruit gaan. Ja. Dat, durf ik wel, dat durf ik wel te stellen. Ja, Zeker, dus... want we hebben het niet over, een, we hebben het niet over een, weet je, een heel arm land met een heel rijk land waar je misschien perverse effecten kan hebben. We hebben het hier over gewoon twee welvarende, rijke landen. En waarschijnlijk gaan er een paar sectoren hier misschien sneuvelen. En zullen daar ook een paar sectoren sneuvelen in een paar uh, staten. Omdat het in Nederland weer beter kan. Dus ja. ik, ben, ik ben daar niet zo uh, negatief over. Okay. Nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk altijd het probleem met verdragen. Eh, of met de Europese Unie, of in Amerika met hè, de federatie. Ja, als je met elkaar samenwerkt, zul je altijd iets in moeten leveren natuurlijk. Eh, zo simpel is dat je soevereiniteit wordt gewoon beperkt. Um, en ik ben het inderdaad wel met je eens... Uh, dat ik in principe ook gewoon geloof in vrijhandel. Um, dus ja, uh, daar ben ik wel met je eens. Een bekend voorbeeld is... Uh, dat in sommige, op sommige gebieden Amerika juist weer strenger is dan uh, Europa. Uh, bijvoorbeeld als het gaat over het dieselgate schandaal van Volkswagen. Dat begon in Amerika. He, Amerika is gewoon ja, heel klink. streng met dit soort dingen. En die vinden het helemaal niet erg om een heel groot bedrijf aan te pakken. Terwijl als je kijkt naar Duitsland. He, wat voor een, ja, waarvoor Volkswagen een heel groot belangrijk bedrijf is. Ja, die zouden er toch misschien wat meer moeite mee hebben gehad. Ja, absoluut waar. Ja, in Amerika is soms opeens heel streng. Kijk, ook maar naar hoe uh, ze de FIFA hebben aangepakt hier of zo. Weet je. Af en toe kan Amerika heel streng zijn op bedrijven. En daar weer andere bedrijven subsidiëren. Dus het, het is allemaal niet zo uh, simpel inderdaad. Dus Amerika ja. en Europa. Ja. Uh, met jouw goedvinden gaan we verder naar 1Rent. Uh, yes. Ja. Goed, ik heb uh, onlangs Adler Shracht gelezen. Dat is eigenlijk het meeste werk van wat ik begreep van 1Rent. Zeker weten, ja. Uh, dan was het... Ja, ik weet niet... Uh, jij, jij vertelde volgens mij toen jij het las als eerste... Dat je daar, dat het echt een openbaring voor je was. Uh, ja, ja. Ik, de, ik denk het, ja. Ik heb nooit iedere openbaring meegemaakt, maar ik denk het wel. <laughs> was, jij daarvoor, uh, uh, was jij daarvoor een beetje linksig? Of, uh, oh, oh man, ik was zo links. <laughs> ik was zo links. Ik was... Uh, ik ben zelfs twee keer nog naar een meeting geweest van de internationale socialisten. Oh, jeetje. In, uh, in Amsterdam. En uh, dat was met een vriendin van me. Die was ook we waren toen allebei helemaal in dat pro-Palestina-wereldje. Uh, Wauw. Ja, ik, weet je wat mij het meeste indruk op mij maakte? Dat was de Cubaanse revolutie. Oké. Okay. Want het is echt het is een prachtig verhaal als je het leest. Het is echt een, echt een, een heroïek is het gewoon dat je het leest. Hoe die mannen dat hebben gedaan. En het was ook wel een dictator die daar zat. Dus dat had ook wel re iets rechtvaardigs. Maar ja, natuurlijk niet wat zij later ermee hebben gedaan. Yeah. Maar uh, En eigenlijk, het leek in Cuba, de eerste, laten we zeggen, 15 jaar, leek het best goed te gaan. Daarom werd het ook heel vaak nog als een succesverhaal gepromoot. Omdat volgens mij uh, hadden ze analfabetisme bijna uitgeroeid. En weet je, er waren wel een paar dingen vooruit gegaan. Dus het leek al heel gauw he heel wat. Yeah. Maar ja, daarna donderde het allemaal aan elkaar. Ja. Maar ze hebben nog even de schijn kunnen ophouden. Uh, een kleine tien jaar of zo. En ik was daar zo van onder de indruk. Ik vond het zo'n heldenmoed. En dat idealisme sprak me erg aan. En wat ik sowieso heel erg anti-religie was. Uh, ja, dat, dat, dat socialistische sprak me aan. Omdat het toch een, een bepaalde zingeving had. Zonder dat het voor mij irrationeel werd. Dacht ik toen. Ja. Nee. Uh, ja, dus in die zin was ik daarom aangetrokken tot, uh, tot, tot Linksgedachtegoed. Ja, want en, uh, je st studeerde polit of studeert politicologie aan de UvA, toch? Ja, nu wel, maar toen niet. Toen was ik uh, gewoon een HAVO-student. Uh, een ja? Ik, ja, net afgestudeerd had ik volgens mij één jaartje H HBO gedaan. En dat uh, had ik de verkeerde keuze gemaakt. En toen had ik besloten... Laten we terug gaan naar Suriname, want ik ben daar geboren. Mm -hmm. En uh, ik zei altijd van, oh, ik wil president worden van Suriname en zo. Vanaf de twaalfde zei ik dat tegen iedereen die het <laughs> wil horen. Dus uh, toen voelde ik van, nou ja, als ik het meen, uh, moet ik misschien even uh, naartoe gaan. Yeah. En ik was er wel eens in geweest, hoor, maar ik dacht echt voor een langere tijd. Dus uh, toen ben ik negen maanden naar Suriname gegaan. En heb ik daar gewerkt voor een Surinaams loon in een Surinaams restaurant en... Uh, mijn broer stuurde mij toen de Adler Schröck op, want hij had een jaar eerder het gelezen. Okay. En uh, we hadden al heel vaak aan de telefoon van die communisme-kapitalisme-discussies. Yeah. Ik heb een hele goede, close met bannende broer. Dus uh, hij voelde waarschijnlijk toch van, ik moet er wel echt meekrijgen, weet je. Yeah. Dus uh, hij stuurde toen Adler Shrunk voor me. En ik las het. En ja, het was gewoon ja, waanzinnig. Ik heb het in vier weken uitgelezen. Yeah. In, het, uh, in het Engels, zo'n kleine paperback mm -hmm. en ja, want ik zei ik sloeg die laatste pagina dicht en ik dacht echt bij mezelf, wauw zij heeft echt alles goed uitgelegd yeah. dit, dit is gewoon, dit klopt gewoon dit, dit is zo logisch, hier kan je niks tegenin brengen, yeah. het is zo sluitend zo perfect bijna dat uh... ja, eigenlijk heb ik alles moeten heroverwegen behalve mijn atheïsme want daarin nee. was ik door haar wel gesterkt maar daar twijfelde ik ook verder niet aan maar ja, echt al mijn economische visie, mijn hele buitenlandse wow. kijk op, op de wereld, de geschiedenis. Ja, het is echt bijzonder ja. hoe ja, want ik, hoe las erg ik, uh... ik omging. Ja, maar, dat is wel grappig, want weet je, ik kom uit een liberaal nest en uh, heb vrij jong bij de VVD gezeten. Zo, dus ik, ik las het meer vanuit een soort, uh, ja, wist al wat objectivisme was en, en wat Rand ongeveer schreef. Dus, dus ja, ik, ik, ik las het niet met het, uh, ja, uh, dat het de openbaring was, maar uh, dan nog snap ik dat het je geest en je logica helemaal meeneemt in haar uh, filosofie. Ja, uh, ik, was toen een, ik was toen 19 trouwens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja dat kan ik kan me voorstellen. Tenminste, ik, ik heb het gelezen en ik kan me heel goed voorstellen dat het voor, voor ja, dat heel veel mensen zeggen dat het life-changing is. En ik had, ik had ook nog nooit echt filosofie goed gelezen. Ik, had, ik heb nooit les erover gehad. En... Opeens, maar ik was wel altijd heel erg van discussiëren, debatteren. Mm -hmm. Ik wilde altijd de waarheid zoeken. Ik was ook wel heel liberaal ingesteld. Mm -hmm. Vreemd genoeg ook in mijn linkse tijd. Ik was altijd al heel fel voor het recht op abortus en euthanasie en weet je, drugslegalisering. Ik was best wel snel liberaal met dat soort dingen. Ik zei gewoon heel vaak als argument tegen mensen, oh, maar dat is toch gewoon de vrijheid van de mens? Ik had er niet eens verder over nagedacht, maar dat was wel altijd nou, een... ja. ...hele natuurlijke iets voor mij. Als iemand zei van... ...mag iemand dat doen of zo? Ja. Weet je, dan zei ik altijd van... ...ja, natuurlijk. Dus ik... Ik weet niet, ik, ik heb op zich altijd wel... ...een soort van liberale geest gehad. Misschien omdat mijn ouders hippies waren. Vroeger. Dat ik, ik, <totstutters> ik heb gewoon altijd wel... Een, ...een soort van tolerantie gehad... ...tegenover dat soort dingen. Ja. Uh, ja. misschien gewoon westers verlicht hoor. I don't know. Maar dus op dat vlak hoefde ik niet echt... Uh, uh, uh, ...en ook niet op een vlak van religie. Maar uh, ja, vooral in... Uh, economie en in filosofie. En toen ben ik eigenlijk alles van Ayn Red gaan lezen de jaren daarna. En natuurlijk samen met mijn broer, wat hartstikke leuk is, gingen we alles samen ontdekken. En uh, ja, we zijn tot de dag van vandaag allebei overtuigd objectivisten, dus uh, Kijk. ja, dat is tof. Dus je staat niet helemaal in je eentje ervoor wat dat betreft? Nee, zeker niet. De broer, mijn broer was eerder zelfs, dus uh... okay. oh ja. niemand gaat mij de schuld geven. <laughs> ja, ja, precies. precies. Maar uh, Slatta, ik ben wel even benieuwd. Jij hebt uh, recentelijk het boek uit ook uitgelezen. Ik denk dat ik on nog ongeveer op een derde ben uh, blijven hangen. Ongeveer mm -hmm. al acht jaar uh, sinds ik begonnen ben met het boek. Um... <laughs> Kun jij zelf misschien wat meer vertellen, Slatter, wat jij vond van het boek? Nou ja, wat, wat ik vind dat het heel sterk doet. En uh, daarom snap ik ook dat, dat het heel veel wordt aangeraad uh, als uh, redemie uh, uh, voor linkse mensen, zeg maar. Dat het op, op zowel uh, logisch als uh, emotioneel vlak uh, heel duidelijk uh, de uh, twee kanten... Dus, dus zeg maar de... Ja, hoe noem je het? De... De grote industriëlen die heel rationeel zijn... en heel productief zijn... en die bijna als een soort supermensen... Uh, neergezet worden ten opzichte van de looters... die dus echt alleen maar slecht zijn. Dus het wordt heel zwart-wit gesteld. En je krijgt ook gewoon een soort fysieke walging... voor die looters. He, je, je ziet echt in hoe slecht uh, links is, zeg maar. Ja. Dat, dat is wat je in dat boek... En uh, het, was, het was voor mij was het preaching to the choir natuurlijk... Maar... Dan nog, je besef je nog een keer uh, hoe, hoe slecht het was. En wat me verbaasde aan het boek is dat uh, Rent in heel veel dingen ontzettend vooruit loopt. Uh, bijvoorbeeld iets als het cultuurmarxisme. Dat, dat kennen wij, nou ja goed, ik, ik, ken, ik, ken, ik ken de term pas een paar jaar. Uh, maar goed, het is een beetje, eind jaren zestig, jaren zeventig kwam dat op. En het boek is geschreven in de jaren vijftig, als ik het goed heb. Zeven, ze, 57. 57. toen speelde dat volgens mij nog helemaal niet. Terwijl die... ja, sterker nog, ze begonnen te schrijven in 1946, ja. moet je je voorstellen. Wauw, ja, ja toen, toen bestond dat volgens mij, ja, het is echt alsof ze het vooruit ziet of zo. Nee, ze, ze zeggen het cultureel, markt, maar ze zeggen vaak mei 68, toch? Ja, Dat het een beetje ja, de tijd is, dus ja, 20 jaar ja. vooruit, ja. Maar ja, ja de, de grap is dat, dat zeg maar, uh, je hoort heel vaak uh, van mensen die het boek hebben gelezen van... Uh, het laat precies zien wat, wat er mis is met de huidige tijd. Maar dat is volgens mij al decennia lang yeah. wat het boek laat zien natuurlijk. En wat gewoon tijdloze dingen zijn. Van ja, Je hebt gewoon mensen die rationeel zijn, die productief zijn. Die zich niet met andere mensen willen bemoeien. En je hebt mensen die de moral high ground claimen te hebben. ja, En, uh, en die het verpesten voor de rest, zeg maar. Um, ja, en dat is inderdaad precies wat we nu weer zien met Trump. Wat we met Brexit zien. Wat we waarschijnlijk straks met Wilders gaan zien uh, uh, in maart. En wat dat betreft blijft het een heel uh, ja, actueel boek natuurlijk. Nou, ik, ik denk dat haar politiek wel echt vooruitziend was. Dus inderdaad, die filosofische boodschap is tijdloos. Die morele dilemma's die ze presenteert. Mm -hmm. uh, en ook wel zeg maar, de heroïek. Maar ik denk dat als je echt letterlijk leest aan hoe ze de politiek voorspelde. Ook in de fouten trouwens. Waar de verwijzingen zijn naar politiek. Is het echt heel eng, uh, accuraat. Uh, mm -hmm. hoe, ze, hoe ze daar inderdaad voor ziet. Hoe links zich gaat ontwikkelen ook. Je moet je voorstellen, ze schreef het in de jaren 50 ook deels. En toen ging alles in Amerika heel goed. Ja. Iedereen zei, oh de Tweede Wereldoorlog hebben we gewonnen. En, en we zijn helemaal lekker aan het gaan. En, weet je, we hebben gewoon de helft van de wereld gehad met ons mee. We hebben een geweldig leger. En ze werden zo gek verklaard toen. Hoe ja. kan je zeggen dat het misgaat? Uh, waar heb je het over? Uh, het, het is nooit beter gegaan in Amerika dan in de jaren 50. Heel veel mensen hadden het niet overtuiging. En pas in de jaren zeventig, toen, toen begonnen mensen het door te hebben van, oké, okay, het kan wel slechter. Nou, toen kregen we de geweldige jaren tachtig natuurlijk van rekenen. En ja, en daarna is het verhaal wel bekend. Maar zij voorzag al van, dit voorspelt ja. weinig goeds. Eigenlijk bij de, bij de opkomst van de verzorgingsstaat heeft zij al geïdentificeerd <tie> vanuit die ervaringen in uh, Rusland, dat het, dat het niet klopt en niet goed gaat, zeg maar. Ze zag eigenlijk dat Amerika kenmerken begon te vertonen van Rusland. Ja. Waar ze vandaan kwam. Verkenning. En dan wacht even, ik heb gezien hoe dit eindigt. Ja. Laten we hier niet aan beginnen. Ja, precies. Dat maakt het ook wel ja, een tikje tragisch misschien. Maar ja, niet minder geniaal. Ja. Ja. ja. De grap is dat uh, het boek... heeft niet volgens mij niet een hele brede... Uh, uh, schare volgers. Niet heel veel mensen die het hebben gelezen. Maar je ziet wel uh, vaak dat het boek... altijd in de top 10 van de meest invloedrijke boeken staat. Als, als aan lezers wordt gevraagd... welk boek was nou... Voor jouw gevoel het meest invloedrijk op jouw leven, dan blijkt dit boek altijd heel hoog te scoren. En, ik, um, dat laat ik, de... denk dat, ik denk dat het wel alsof een soort generatie generatiegap is. Want ik heb wel veel verhalen gehoord dat in de jaren 70 bijvoorbeeld en 80 rentlezen in Nederland normaal was. Ja. Dat, dat heel veel mensen die toen gewoon naar ja, universiteit gingen heel veel van die mensen, als ik hen dan nou vraag. Ze kennen Red in ieder geval, of in ieder geval de Fountainhead. Maar ze was toch wel een redelijk bekende naam. Ik denk, Koude Oorlog, anti-Russisch. Weet je, dat dat to toen nog misschien nog speelde. Ja. Het hele ideologische debat. Dat misschien toen op rechts meer werd gezocht naar een soort van filosofische uh, uh, fundering. Maar ja, in die jaren scheen Red toch wel een redelijke household name te zijn. Als een die moet je gekend hebben. Niet als ze, ze heeft superveel aanhangers maar uh, dat was ook de tijd dat ze in Amerika langs de universiteiten ging. Dat ze een hele tour maakte. Weet je, dus toen was er wel echt wat aandacht. Maar ik denk dat het is uh, weggeëft na val van de muur. En dat doen nu eigenlijk met zeg maar, de, de herleving van libertarisme... dankzij uh, onder meer Ron Paul en zo. Dat, mm. dat nu weer het nieuwe... Ja, nieuwe lichting eraan komt. die je uh, weer Rand gaat lezen. Ja. Ja, en is het ook niet als reactie? Want wat zie je ook wel. Kijk, kijk het is natuurlijk al heel oud. zeg maar een beetje het, het socialisme versus het liberalisme. zeg maar. Dus het economische aspect. Uh, maar wat je in Rand ook ziet. is dus dat de looters ook niks absoluut vinden. geen feiten willen benoemen. heel erg in taal zitten. En dat is natuurlijk iets wat je het afgelopen jaar, twee jaar. in Nederland bijvoorbeeld. Uh, ontzettend ziet. Hè, van woorden die we niet mogen gebruiken. We mogen niet. Uh, uh, we mogen niet meer alochtoon zeggen... en weet ik wat. En het slachtoffer denken, dat lijkt wel toe te nemen. Uh, dus, dus niet alleen het economische aspect... maar dus ook dat... Ja, hoe zou je het willen noemen? Het, het culturele aspect. Ja, ik, ik, uh, ik vat het samen onder postmodernisme. hoor ja. okay. daar, daar zou ik het onder... dus het hele, het hele social justice gedoe... het hele mm -hmm. deconstructi uh, deconstructivisme. Mm -hmm. uh, en ja. dat... weet je, alles is subjectief, niks is echt en zo. Dat, ik zou het gewoon onder de noemer... Uh, ja, postmodernisme uh, zetten. Okay. En zij beschreven inderdaad toen al hoe, hoe zich dat zou ontwikkelen uit, uit wat toen zeg maar, nog werd gezien als de normale linkse, om het zo te zeggen. En uh, zij verklaarde het door, en anderen na haar door te zeggen, in de tijd van de socialisten had je nog rationele discussie. Namelijk uh, de Amerikanen en de Russen waren elkaar, eigenlijk met elkaar aan het uh, concurreren. Ja. Ze waren aan het zeggen tegen elkaar, wie kan er meer schoenen produceren? Ja. Wie, kan er, wie kan er betere wapens bouwen? Wie kan er verder de ruimte in gaan? Dus hoewel de Russen een totaal irrationeel systeem hadden, waren ze tenminste nog wel in de werkelijkheid. Uh, in de zin dat ze doorhadden dat je dingen moest meten en dat dingen bepaalde waarden hadden en dat bepaalde productie, weet je, uh, arbeidskracht kost, noem maar op. Ze waren nog ergens in onze uh, dimensie. Terwijl, als je het vergelijkt met de social justice en de pomo's, de postmodernisten, mm. zij zitten in een hele andere dimensie. Uh, weet je, waar het ging vroeger ging om, wie kan beter schoenen produceren voor de bevolking, zeggen zij eigenlijk, waarom moet je schoenen aandoen? Waarom, ja. waarom kan je niet blootvoets lopen? Ja. Waarom, weet je, waarom een schoen? Dus het is een hele andere vraag die ze stellen. Ja. En, en, en dat is eigenlijk een beetje het verschil. Dat vroeger was het een... Uh, ja, een strijd der ideeën die zich plaatsvond in de werkelijkheid. En waar uiteindelijk een winnaar uit bleek, ook met de Sovjet-Unie-groes... hebben tientallen jaren lang zich wel beter voorgedaan naar de buitenwereld. Maar ook uiteindelijk zijn ze ook ineengestort door hun eigen incompetentie. Zij hebben ook Gorbachev uiteindelijk gekozen omdat de wanhoop ze te, te veel werd. En dat is wat er gewoon gebeurt met irrationele ideeën. Normaal gesproken. Ja, maar ja, het hele probleem is natuurlijk... zij. Uh, uh... Zij zegt gewoon, er is geen waarheid. En daarmee halen ze feitelijk alles onderuit. Je gaat echt letterlijk aan alles beginnen te twijfelen. Um, uh, en dat is waarschijnlijk inderdaad gewoon om, om machtsbasis onderuit te halen. Ja. Maar tegelijkertijd, ja, je maakt wel heel veel dingen gewoon kapot op die manier. Ja, uh, ja de, de beste omschrijving van hun wereldbeeld is... Uh, Turtles all the way down. Ken je die? Nee. Nou, dat, is, dat zijn schildpadden die allemaal op elkaar gestapeld zijn. <laughs> oh, wat jij ja. net zegt. Ze leggen overal, alles bevragen ze. Ja. Dus het is, het is net als de vraag van... wat, wat als wij nu bovenop de schild van de schildpad leven? Ja, maar waar staat die schildpad op? Ja, op een schildpad. Weet je, en zo blijf je maar doorgaan in hun abstractieniveau. En wat jullie zeggen, het is nu taal, weet je... het is straks lichaamstaal, weet je... mansplaining, mansplaining. Oh, maar, ja. waar, waar, waar <laughs> houdt het op? Zeg maar. Ja, ja, precies. Ja, nou ja, zou zo, zo, zo de filosofie van rent niet toenemen in populariteit, uh, juist omdat mensen die, uh, die, die steeds verder gaande postmodernisten dan, of hoe je ze wil noemen, uh, ja, als een soort tegenreactie tegen postmodernisme? Ja, ik, ik zou het hopen, maar ik, ik ben een beetje pessimistisch als het gaat om uh, hoeveel mensen oprecht in ideeën geïnteresseerd zijn. Mm. Weet je, sommige mensen zeggen het is 5% van de maatschappij, het is maar 10%. Dus ik, ik, dat idee, dat, dat weet ik veel, 30% van Nederland aan de rent zou lezen. Ja, ik, ik hoop het natuurlijk, maar ik, ik zie het gewoon niet gebeuren. Ik denk dat de manier om rent te populariseren is door 5 à 10% te vinden. Ja. En als die het aannemen, zij gaan dan het goede voorbeeld geven. Ja, maar uiteindelijk... En zij kunnen dan hun kinderen ermee opvoeden. Daar geloof ik nog wel in. Maar ik geloof gewoon niet in die... Ja, dat het zo massaal wordt opgepikt Omdat het toch een boek van 1100 pagina's is. ja. Maar uiteindelijk is dat toch ook helemaal niet erg. Uh, want ik bedoel, we zien toch juist de laatste jaren een revolte tegen het postmodernisme, het cultuurmarxisme, het politiek correcte denken. Uh, omdat de gewone man, als ik hem zo maar even zou moeten noemen, die heeft ook zoiets van, ja, jij zegt wel dat ik racist ben, maar ik weet gewoon dat ik het niet ben. En uh, dit is gewoon mijn wraak op de politiek. omdat ik, Er wordt al gewoon jarenlang wordt er mij een soort schuldcomplex aangepraat vanuit allerlei soorten partijen. En uh, daar hebben we gewoon genoeg van. Dat zie je ook met Trump op dit moment in Amerika. Ja, je, je, hebt, je hebt absoluut geen red nodig... om postmodernisme af te wijzen. Nee, precies. Nee, precies, precies. Dat, dat, dat blijkt. Alleen ik hoopte wel dat het een keer die kant op gaat. Maar nee, ik snap het. Uh, er zijn genoeg wapens voor handen... om <laughs> Social Justice Warriors te bestrijden. Ja. Uh, en ik, ik, ik wil dan met mijn activisme misschien die brug zijn. En, en het toch dichter bij mensen kunnen brengen. En toch die drempel te verlagen. En iedere keer dat iemand mij een bericht stuurt van, ik heb red besteld. Of zelfs al hoor ik iemand zeggen, ik zag je een paar jaar geleden. Ik heb het boek gekocht, maar ik ben nog niet eraan begonnen. Mm -hmm. Dan denk ik al van, oké, okay, je hebt hem in ieder geval gekocht. Bijvoorbeeld laatst had ik een NOS-journaliste. En die hebben me drie jaar geleden geïnterviewd. Wow. En uh, ik, ik sprak haar laatst weer voor, uh, voor die verkiezingen. Toen zei ze, ik heb de Fountainhead thuis liggen, maar ik moet hem nog lezen. Maar dan denk ik toch al van, nou ja, ze, ik heb al één drempel overwonnen. Ja. Het boek ligt in haar huis. Ja, het, het de kans een... dat iemand ja. het boek gaat lezen is serieel. Is groter dan dat het, uh, dat het er niet is. Ja, uh, dus dat, dat is toch al winst. <laughs> Uh, we hebben nog ongeveer een, uh, een, een kwartiertje. En we hebben iets te veel uh, aantekeningen, geloof ik. <laughs> uh, dus, uh, ja, zolang als jullie willen, jongens. Uh, maken we maar zo gek. Uh. Nou ja, kijk, we krijgen bij een uur al klachten van mensen dat het te lang is. <laughs> ja, maar dat is gewoon die aandachtspannen die tegenwoordig zo kort ja. is. Ja. Dat is trouwens onzin. Want als ik, de, als ik naar de beste podcasts luister, ze zijn allemaal lang. Ja. Weet, Weet ja. je, ja. Stefan Molyneux, Milo Janopoulos, Dave Rubin, uh, Joe Rogan. Allemaal over het uur, ruim over het uur. Sean die anderhalf uur. Weet je, ik, uh, ik vind voor een podcast hebben, lijkt me wel mee te vallen. Ja? Oké. Okay, nou denk vind ik, ik. Goed. denk ik. Ja, ben ik wel met een je eens hoor. Uh, eens even kijken. We, we hebben het uh, laissez faire kapitalisme van RAND. Daar hebben we nog een vraagje over. Uh, nou, dat is natuurlijk in de jaren 50. In de jaren 50 was het natuurlijk best een maatschappij... waarin ja, heel veel dingen vastlagen. Uh, wat meer sociale cohesie misschien. Uh, uh, nou ja, dingen als... Uh, ...globalisering was, nog geen, was er nog niet zo heel veel sprake van. Uh, is dat allemaal nog toe te passen in 2016? Hoe zie jij dat? Zie, zie jij dat het op een andere manier toegepast moet worden? Of denk je dat het gewoon van, van alle tijden is? Ja, ik, ik, ik denk dat het van alle tijden is. Ik, uh, je kan misschien denken dat je misschien... Met immigranten iets anders moet omgaan als het gaat om arbeidsmigranten, dat je misschien hmm. daar een, een goede verdeling van moet vinden als zeg maar kapitalistische staat in de globaliserende wereld. waarin alle landen om je heen misschien andere wetgevingen hebben. Maar ik denk alsnog dat wij in Nederland nu inderdaad gewoon kunnen toewerken naar laissez faire uh, capitalism. En dat uh, huidige ontwikkelingen daar ons, ons daar niet bij zouden moeten afremmen. Nee, ik denk dat we juist heel veel zouden kunnen profiteren van die globalisering. En dat we de beste uit de wereld naar ons toe zouden trekken. Absoluut. Als wij nu de welfare uh, stopzetten, we mo mo moedigen mensen aan naar ons toe te komen door lage belastingen en uh, een vrije economie. Ja, ik denk dat diezelfde wetten gelden. Kijk naar Singapore. Weet je, die heeft het ook gedaan uh, in de globaliserende wereld. Met uh, allemaal grootmachten om zich heen. Zonder natuurlijke hulpbronnen. Dus ik zeg altijd dat Zwitserland het kan, dat Singapore het kan. Ja, dat kunnen wij toch ook. Ja, maar, maar denk je ook niet dat er een soort uh, culturele verandering plaats moet vinden? Want ik denk dat het hele probleem met die, al die snowflakes en die hipsters en, en dat hele slachtoffergedoe uh, van de laatste jaren, dat komt wat mij betreft denk ik ook voort uit het feit dat we gewoon een te grote verzorgingsstaat hebben gehad de afgelopen jaren. Ja, we, we moeten inderdaad uh, een grote shift maken in mentaliteit en ik hoop dat rent. Daarbij kan helpen. We moeten inderdaad af van, uh, ik noem het uh, pathologisch altruïsme, wat, wat ik zie in het, uh, in het Westen vooral. En nog opvallender is pathologisch blank altruïsme, gecombineerd met een soort blank schuldgevoel. Ja. En ik denk dat de combinatie van, uh, van die twee dingen, dus het, het altruïsme wat via het christendom eigenlijk uh, Europa in bezit heeft genomen. En, zeg maar, het, het white guilt daarbovenop. Ik denk dat dat zo'n dodelijke cocktail is voor Europa. En uh, ja, misschien ook al voor het Westen, hoewel Amerika iets meer kans geeft natuurlijk, vanwege hun uh, constitutie en hun wapens. Ik ja. uh, denk dat het vooral voor Europa heel kritiek is, waar we ons nu uh, begeven. En dus ja, het is die combinatie van twee dingen. En in Duitsland zie je het ergste terug, want zij hebben daar Holocaustschuld holocaust gevoeld. En dat is misschien ja. wel het, het meest potente blanke schuldgevoel wat er is. Ja. En, en, en zij, zij gaan ook echt het ernste eraan, denk ik. Dus ja, we moeten hier echt iets aan doen. En het wordt echt tijd dat mensen wakker worden uit die bubbel. En uh, ja, gewoon realiseren dat Europa nu egoïstisch moet zijn. Het is, het is klaar. Het is leuk ja. geweest. Ja, nou ja goed, uh, weerschaffen das. De grenzen kunnen gewoon letterlijk open zonder enige... Uh, limiet die we erop stellen, volgens Angela Merkel. Nou ja, uh, ik ben er wat dat betreft ook op bevreesd, voor Als je in één jaar tijd al meer dan 1% van je bevolking feitelijk erbij krijgt in de vorm van vluchtelingen. Uh... Het, het, is, uh, het is altruïsme on steroids, gewoon. Dat is wat, wat we zien in Europa. En in Amerika zie je nog dat die egoïstische er toch nog is. Weet je, met zo'n Trump, met al die mensen die hun wapens willen behouden. Met mensen die die muur willen bouwen om hun land hun land te houden. Ja, ik, ik vind dat ze daar meer hebben. Hoewel ze ook hun altruïsme hebben, want het zijn ook christenen. Maar toch lijkt dat nationalisme daar een corrigerende factor op hun altruïsme. Terwijl uh, hier hebben we geen nationalisme, maar alleen maar altruïsme. Ja. En, uh, en dat socialisme erbij helpt natuurlijk niet. Nou ja, het hele probleem is natuurlijk... Kijk, zij hebben voor ons moeten vechten in de Tweede Wereldoorlog... en ook in latere oorlogen... Ja, dat hebben wij nooit meer gehad. We hebben altijd in een soort bubbel kunnen leven... die uh, werd beschermd of wordt beschermd door Amerika. En uh, de grap vind ik juist dat nu Trump aan de macht is... dat we opeens allemaal heel erg panisch gaan lopen doen. Uh, ik geloof dat het Europese parlement... die wil Trump nu al uitnodigen om te spreken over... wat de nieuwe relatie zal zijn met Amerika. En hem even uitleggen wat Europa is of zo, toch? Nou ja, dat was... Dat was, uh, was uh, Juncker de, dr de Drunker. Uh, die, uh, die wilde uh, Trump even vertellen uh, uh, hoe Europa werkt. En dat wij toch moreel beter zijn. Terwijl ondertussen, wij zijn een continent uh, met 60% meer inwoners... zonder enig leger van aanzien. Uh, ik denk dat zij, Amerikanen toch wel wat beter hebben geregeld in de wereld. Ja, nee, het is, echt, het is eigenlijk best wel triest, uh, heel triest de situatie. Ja. Want ik, ik zeg ook wel eens, ja, wat, wat denk je dat de Romeinen zouden zeggen? Als ze ons nu konden zien. <laughs> Ik denk dat ze niet weten wat ze meemaken. Nee, ik ik niet denk niet. dat zij ze echt zeggen van ik heb sowieso nooit gezien in mijn hele leven. Nee. Ik, ja. denk, ik denk dat ze gewoon zeggen waarom vechten jullie niet? Uh, ja. Waarom laten jullie al deze mensen hier binnen? Waarom hebben jullie geen wapens? Waar zijn jullie legers? Uh, waarom vertrouwen <laughs> jullie op? Gewoon ze zouden alleen maar vragen stellen aan ons. Ja. Dus, waarom dan hebben jullie geen de... boten die jullie grenzen bewaken of zo Gewoon allemaal hele simpele dingen. Ja. Het lijkt allemaal zo van zo ja, ze weten denk ik niet of ze zouden moeten lachen of moeten huilen. Ja, ha hallucinant. Echt serieus. Als je ziet ook hoe het Romeinse Rijk is gevallen. En, en dan de fouten die wij nu weer maken. Het is, het is, het is eng. Ja, het, de faranellen. Het Romeinse Rijk is, is, is uh, gevallen is een met een... Nog. Wat je dan allemaal ziet, ja, het is gewoon... Uh, dan wordt je snel geredpild, zeg maar. Ja, ja, het is gevallen onder een christelijke keizer, hè. Het Romeinse Rijk. Uh, of in ieder geval, dat die, die zetten de de aanvang daartoe in, uh, keizer Constantijn, de eerste christelijke keizer van het uh, Romeinse Rijk. En uh, ja, op een gegeven moment integratie, hè, werd, werd inderdaad ook niet meer verwacht van, uh, van de Germanen toen nog. En ja, uh, ja, ja. twee eeuwen later uh, zaten ze Rome te veroveren. Zo simpel ging dat toen. Ja, nee, het is, uh, ik, ik denk dat het wel echt een hele kritieke tijd is... Uh, voor Europa. En daarom ja, ben ik dus blij met Trump als wakker uh, schudder van ons. En ik hoop gewoon dat we nu ja, de rechtse koers pakken. En uh, weet je, ja, weet je of het nou Le Pen is of zo. Kijk, wat gaat er mij er gewoon om? wat we onze legers opbouwen. En als ik kon kiezen, zou ik in al die landen een libertariër neerzetten. Maar dat is gewoon niet de keuze die wij hebben. Ja. Ja, het is toch kiezen dus, uh, tussen kwalen. Uiteindelijk. Voor mij, voor mij is Le Pen ook veel te links. Dus weet je, als, als een Sarkozy of een uh, andere klassieke rechter dat zou kunnen doen, vind ik het ook allemaal prima. Maar uh, wat, wat, wat moeten we dan doen, uh, Jemmes Moeten we allemaal een Amerikaans paspoort aan gaan vragen over een tijdje? Ik, ik, uh, ik begrijp dat heel goed. Ja, ik, uh, ik snap het. Ik zie dat maar 15% uh, in Nederland wil vechten voor het land. Nou ja, we mogen niet eens wapens dragen, dus je zou het moeilijk kunnen oefenen. Nou ja, echt, en, en, en op een gegeven moment moet je ook een beetje afvragen voor wat voor land ben je nog aan het vechten. Ik bedoel, ik voel me echt wel Nederlander. Maar als ik dan, als ik dan zie van, uh, hoe het land er nu voor staat en dat we misschien eventueel over een tijd in oorlog zouden komen, dan heb ik ook een mm. beetje zoiets van, nou jongens, jullie zijn al lang genoeg gewaarschuwd. Niemand van jullie wil luisteren. En misschien wil ik voor zo'n land op een gegeven moment niet eens meer vechten. Dat, maar dat is dan wel echt mijn emotie. Nou ja, ja. Ik, ik, ik, merk, ik merk het onder wel meer mensen. Dat ze inderdaad zeggen van, we vinden het op zich wel prima hier. Maar ja, ik kan net zo goed naar Engeland gaan. Ik kan net zo goed naar Amerika gaan. Ja, ik, ik, ik hoef hier niet te blijven, weet je. Dus ja, ik merk, ik merk die moed onder meer mensen. Dus uh, ik, ja, dit land kan eigenlijk liever niet in de oorlog belanden. Want we hebben niet de bevolking die bereid is voor te vechten. Als het om mij persoonlijk gaat, ik, bedoel, ik heb maar drie landen waar ik echt iets om geef. En dat uh, zijn Nederland, Suriname en Amerika. Dus uh, ja, ik ga gewoon in een van die drie landen wonen. En uh, ja, het lijkt wel nu gewoon Nederland te wonen hoor, maar ja, wie weet. Ja, want uh, om nog even af te sluiten wat betreft dit onderwerp, ik kwam op Facebook een hele grappige meme tegen. Zo van uh, in 1944 vochten 18-jarigen op, uh, op de, het strand van Normandie tegen de Duitsers. En uh, in 2016 hebben 18-jarigen safe spaces nodig omdat uh, hun kandidaat niet gewonnen heeft. Ja, het is bijzonder inderdaad. Het is echt diep triest uh, waar we ons op dit moment in begeven En ik vind het echt absurd. Want ik bedoel, ik ben zelf 31. Dat ik denk van, wat the fuck? Waar is het misgegaan? Deze mensen zijn tien jaar jonger dan ik. Ja. Maar alsnog zie, zie, zie ik hier al een soort generatieverschil. Ja, uh, uh, wat ik, ja ik, ik ook. Ik ben dus 29 en ik zie het ook. Dat ik denk van, hè, er is gewoon toch iets anders gegaan. Ja. Dan misschien, we zijn in de jaren negentig allemaal grootgebracht. Maar ik weet niet, toen had je toch minder die sfeers. Ik weet niet ja. wat er precies in het water zat of zo, maar ja... Er is toch schijnbaar na 2000 iets gebeurd, volgens mij. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op, want, want als, zoals, to, toen, to, toen wij zeg maar zo'n beetje twintig waren of zo, of misschien nog tieners, toen had je wel metromannen, maar geen hipsters. En het is nu ja, toch echt klopt. wel ietsje verder afgevoerd. Uh, David afge Beckham was inderdaad vroeger. een van de eerste metromannen, toch? En dat was inderdaad, ja, 98, 2000, 2002. Ja, ja. ja dat was die tijd, ja. Ja, dus dat is wel uh, wat, nou ja, het hele hipster gebeuren is er toen wel uh, echt uh, uit de klauwen. Ja. Uh, ja, we hebben nog maar uh, korte onderwerpjes. Yes. Um, ja, hoe kijk jij als, als Surinamer? Um, of ben, je, je bent waarschijnlijk ook gewoon Nederland, Nederlandse nationaliteit denk ik, hè? Ja, ik ben geboren in Suriname, maar ik heb Nederlands nationaliteit. Ja, want dat loopt natuurlijk via je ouders, die dan officieel waarschijnlijk gewoon, gewoon uh, uh, toen nog in de kolonie denk ik, geboren zijn. Uh, mijn ouders zijn wel in de kolonie geboren, okay. alleen ik dus niet, want ik ben van 87 en Precies. de kolonie was het 75. Maar dan krijg je via dus... hun alsnog de Nederlandse nationaliteit, volgens mij werkt het zo. Nee, vol volgens mij moest ik hem, uh, toen kwamen we in 90 hier naartoe, okay. volgens mij heb ik hem toen wel moeten aanvragen, ik weet niet of er voor Surinamers een snellere regeling was of dat dat... Als het makkelijker ging, dat zou best kunnen hoor. Maar volgens mij heb ik hem wel moeten aanvragen, omdat ik niet in de kolonie ben geboren. Okay. Uh, maar misschien dat het voor mijn moeder wat makkelijker ging, want voor haar was het wel het geval. Oké, okay, ja, ik, ik heb ook een uh, Surinaamse, of half Surinaamse ex vriendin gehad. En die zei inderdaad dat haar, uh, ou, haar moeder, uh, die was gewoon Nederlander. Uh, want die is inderdaad voor 1975 in Suriname geboren. Uh, en, ja. zi en zij was allochtoon. <laughs> ja, ja, klopt. Dus ik, oh ja, in oh, die zin. Ja, ja, Ik ben eerste generatie allochtoon. <laughs> um, maar hoe kijk je als, uh, als Surinamer of als Surinaamse Nederlander aan... tegen die hele cultuur uh, die je op dit moment ziet ontstaan bij uh, de partij Denk. Hè? En het hele slachtofferdenken in de zwarte gemeenschap. Um, volgens mij ben jij een van de weinige rechtse zwarten in Nederland, of niet? Ja, ik bedoel, je, je, je hebt erop... Paar hoor, maar inderdaad, het zijn er, het zijn er niet veel. Ja, ik, uh, ik vind het heel droevig, want ik ben ook van jongs af aan heel erg geïnteresseerd geweest in zwarte emancipatie. Ik wil het zo veel mensen verbazen, maar ik heb gewoon een uh, zwarte moeder. Mm -hmm. En uh, ik heb een Hindustaanse achternaam, yeah. maar ik ben uh, Creools opgevoed. Yeah. Door een Creolse moeder. Yeah. Dus eigenlijk ben ik van binnen gewoon zwart. Qua mm -hmm. uh, beleving en opvoeding. Uh, dus ik ben al vanaf jongs af aan. Ben ik al opgevoed met uh, de geschiedenis van de slavernij, Surinamse geschiedenis hieromheen. De moeder is ook erg geïnteresseerd daarin. en Ik heb gewoon heel vanaf jongste van Amistad gezien. En weet je, me verdiept in Surinamse geschiedenis en zo. Dus uh, ik was altijd wel bezig met uh, Black Power eigenlijk. Uh, niet per se de movement, maar het, het gedachtegoed erachter. En uh, ik heb ook Welcome X gelezen en uh, Marcus Garvey en... Ja, ik zat er helemaal in. Ik was toen nog eens links geworden. Weet je, Chikifara, kubatische revolutie, past ook allemaal prima. Mm -hmm. En uh, ja, toen werd ik opeens rechts. <laughs> dus toen... ah, dat kan niet, dus hè? Ik, helemaal... ik heb nu ook... Ik heb van die Rastafaris als familie en zo ook. Uh... Dus ja, het is wel apart. Dat ik best wel wat pro-black -black, power-achtige mensen in mijn uh, familie heb. En dat ik nu deze kant kies. Maar ik zie eigenlijk juist de rechterkant als... Uh... Als echt pro-black. Dus ik ben wel blij dat ik hier nooit mee ben geborst in mijn hoofd. Want het duurde wel even voordat ik die link zag. Maar ik vind juist dat uh, kapitalisme... ...zou echt veel beter zijn voor de ontwikkeling van zwarte mensen... ...dan de uh, welfare state. En uh, ik vind dat vooral Stefan Molly nu daar hele goede video's over heeft. Maar uh, ja, voor hem natuurlijk al uh, Thomas Sowell die het zei. Ook Ayn Rand heeft hier wel over gesproken... En uh, dan zie je, dat, ze noemen het eigenlijk de democratische plantage in Amerika. Maar dat zijn dus eigenlijk ja, linkse partijen die uh, allochtonen pamperen met uh, subsidies en met, uh, ja, laten we zeggen, sociale privileges ja. en uh, wit schuldgevoel. Ja, ja en het daarvoor de krijgen. Wat ik het ironische nee, vind, uh, is... Uh, is altijd dat zeg maar. Um... Uh, er zijn heel erg mensen die, die, die, die zeggen dan bijvoorbeeld van nou er moeten uh, herstelbetalingen komen of de slavernij, of um, ja. uh, je hebt een achterstand, want je bent zwart. Uh, nou ja, goed, die hele beweging die ken denk ik ook wel. Ja, ja, wat wat ja. ik het ironisch ervan vind, is dat net als met feministen, zij geloven in datgene waar ze tegen vechten. Ja. Zij geloven in het feit dat zwarte blijkbaar ondergeschikt zijn en dus geholpen moeten worden omdat ze het blijkbaar niet zelf redden. En dat vind ik al te treugen van dit soort bewegingen. Dat ik denk van... Snap je nou zelf niet wat je nou eigenlijk zegt tegen die mensen? Dat ze blijkbaar hulp yeah. nodig hebben om iets te bereiken in het leven. <laughs> ja, nee. Ik, ik, ik vind gewoon... Het is zo desastreus voor de zwarte bevolking. En ook als je naar issues kijkt... Als weet je, kindermishandeling... En een beetje IQ-verdeling... En, en, en, en resultaten op universiteiten... Van zwarte mensen. Hoe die achterlopen... Ik kan gemiddeld dus. Dan denk ik ook van... Laten we het liever hierover hebben. Laten we liever al onze tijd hier aan besteden. Hoe krijgen we zwarte IQ omhoog? Hoe krijgen we zwarte prestaties omhoog? En dan hadden we nu zoveel verder kunnen zijn. Als we dit hadden doorgezet. Gewoon vanaf uh, slavernij en Civil Rights Act. Weet je? En dat, ja, ik vind het gewoon doodzonde. En uh, ik heb het idee dat dankzij Trump ook nu zwarte mensen een beetje wakker beginnen te worden. En, ik voorspel dat Trump gewoon meer dan de helft van de black vote gaat winnen over vier jaar. Als hij redelijk goed is. Mm. Hij hoort niet eens fantastisch te zijn. Als hij gewoon zorgt dat zwarte mensen weer banen krijgen. Ik denk dat hij van 8% naar 60% springt In één keer. Ja. Uh, want, want zwarte mensen hebben helemaal niks tegen Trump per se. Ik denk dat ze gewoon nu een beetje huiverig waren vanwege alle he's races racist verhalen. Maar ik denk dat zijn nu gewoon... Uh, ...vier jaar redelijk presteert... ...dat hij veel meer van de blijkvolg gaat pakken. Ja. Nou ja, want kijk, als ik naar zwarte in Amerika kijk... ...ik heb het idee dat die... ...veel en veel beter geïntegreerd zijn... ...in Amerika... ...dan bijvoorbeeld Marokkaan of Turk hier in Nederland. Maar dat is natuurlijk omdat die families daar ook al... ...generaties wonen. Dus, ja, ja kijk, er, er is een groot verschil tussen inderdaad, de relatie tussen zwarte mensen en blanke mensen ja. in Europa en Amerika. Dan Precies. inderdaad die culturen die hier net 30, 40 jaar zijn. Ik bedoel, ja, ik heb wel eens gezegd. Als, als blanke mensen één volk moeten kiezen om mee samen te wonen, kiezen ze toch voor zwarte mensen. En andersom ook. Mm -hmm. Dus ik, ik geloof daar nog steeds wel in. Ik denk dat blanke en zwarte mensen toch, ondanks alles, hebben bewezen redelijk goed te kunnen samenwonen. Ja. Als in, uh, weet je, er zijn weinig religieuze spanningen uh, en als het gaat om entertainment en muziek en met cultuur. Weet je, als je ziet hoe bijvoorbeeld zwarte muziek uh, is geïntegreerd in de populaire cultuur. Uh, zwarte sporters, uh, mode, al van dat soort sectoren waar je niet vaak over nadenkt. Maar dan zie je van, hé hey, wacht even, in al die sectoren kunnen gewoon, kan het gewoon prima samengaan. Nou ja, en, uh, daarom snap ik dus het ook ik, nooit zo goed. Ik geloof daar op zich wel in. In dat blanke en zwarte mensen heel goed samen in een land kunnen wonen. Ja, maar daar, daarom snap ik het ook nooit zo goed. Uh, bijvoorbeeld in Amerika. Kijk, als ik naar zwarte Amerikanen kijk, dat zijn gewoon Amerikanen. Ik ja. bedoel, dat, dat... Zo noemen ze zichzelf ook. Ze noemen zichzelf ook Amerikanen. Ja, tuurlijk, maar dat, maar dat zijn ze ook. Dus ik, ik snap ook nooit zo goed waar dat. Ja, goed, of het is inderdaad dat er nog steeds een stukje racisme zit bij blanken. Maar ik denk ook dat het voor een, voor een groot deel ook gewoon een soort zelfsabotage is. Uh, Hè, het slachtoffer denken in plaats van dat je zegt van hoe gaan we het probleem oplossen, in plaats van uh, uh, welke problemen hebben we en die kunnen we daar de schuld van geven. Nou ja, en ik denk oh, oh. dat er ook groepen zijn die er belang bij hebben dat problemen blijven bestaan. Oh, dat zou ik kan zeggen, ja, klopt. Ja. Uh, nou ja, bijvoorbeeld feministen of zo, en ik denk dat je daar heel erg mee kan uh, vergelijken. Ja, in principe is de emancipatie tussen man en vrouw gewoon al tientallen jaren voltooid. Uh, dus ze hebben eigenlijk niks meer te doen, behalve misschien dingen binnen de islam aanpakken of vrouwenbesnijdenis, dat soort onderwerpen, daar zouden ze zich op moeten richten. Maar in plaats daarvan gaan ze ineens verzinnen, ze dus iets van nee, hey, uh, er is allemaal nog white privilege, terwijl je als vrouw mijns inziens hetzelfde als een man kan doen en eigenlijk nog wel meer omdat je nog, ja, toch nog wel bewust of onbewust wordt voorgetrokken. Maar uh, ja, nee, zeker. Ik denk dat die democratische partijen een hele kwalijke rol. Hierin heel veel zwarte belangenorganisaties in de VS spelen ook hierin mee. In het Scheme spelletje van ze. En in Nederland hebben we het gewoon op kleine niveau ook. En dat is denk ik gewoon een... Um, tenminste, moeten die nog tenminste eerlijk stemmen verdienen. Maar hier heb je ook genoeg van die organisaties die in het subsidiewereldje zitten. En uh, die hebben gewoon belang bij deze problematiek. hot... Te houden. Ja, ja. Maar ik, ik zie het echt als een enorm probleem, deze, dit, uh, ja, dit, dit linkse huwelijk, wat, uh, wat, wat zwarte mensen hebben gesloten. En uh, ja. ik denk dat dit echt uh, belangrijk is voor uh, de echte emancipatie, dat we gewoon meer uh, rechtse politiek gaan omarmen. Al, al zou het 50-50 worden. Weet je dat zwarte mensen voor half, zwart, half rechts, half links zijn? Het ja. zou al een enorme verbetering zijn ten opzichte van uh, wat. Uh, 80-10 of zo, of 80-20, wat het nu is. Mm -hmm. In ja. Amerika was het laatst 90-10. Ah, okay. uh, okay. Met Clinton en, uh, en Trump. Ja. Nou ja, ze zien niet dat het niet in hun belang is om zich in die slachtofferrol te laten drukken. Want dat is eigenlijk. Maar dat, ook... dat, dat, dat gaat een keertje komen. Dat, dat moet een keertje, die realiteit ja. moet moet de erin slaan. Ja, ja, ja precies. Janus, uh, ja, we willen zo langzamerhand richting, richting afsluiting yes. gaan. Uh, ja, wat zijn jouw plannen voor komende, uh, voor komende tijd? Of wat zijn jouw doelen met jouw missie om uh, ja, eigenlijk gedachtegoed van 1 Rand te uh, verspreiden? Ja, dus ik uh, ben aan het praten en aan het <lacht> kijken of ik voor een partij actief ga worden rond de verkiezingen. ja. Okay. In, uh, in maart en dan kijken we ook met een schuin oog naar uh, gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in Amsterdam. Mm -hmm. Dus dat zijn wel twee dingen waar ik sowieso aan mee zou willen doen, in een of andere vorm. En ik ben nu met het idee bezig van een website met uh, Amerikaans nieuws. Okay. En om dat eigenlijk goed uh, te duiden. Dus ik ben daarover ook in gesprek met een paar, uh, kijk of ik financiën kan vinden daarvoor. Dus eigenlijk hoop ik dat ik zo'n kanaal kan vinden, om, uh, om in ieder geval mijn naam te vergroten en mijn uh, ja, zeg maar invloed op het debat. En mm -hmm. uh, ik heb niet specifiek aan plannen nu, omdat mm -hmm. ik uh, gewoon even moet afstuderen en uh, ja, zoiets wil opzetten. Zo'n business eigenlijk dat ik een website kan uh, redigeren. En uh, ja, verder, uh, ik promote AIDRAN eigenlijk altijd uh, wanneer het kan. En uh, er worden vertalingen gemaakt voor de Europese markt. Okay. Jerome Broek komt uh, 9 december naar Nederland. Ik ben nog aan het kijken of we een openbare event kunnen organiseren. Dus uh, dat, dat doe ik sowieso een paar keer per jaar als hij langskomt. Ja. En uh, ja, dus ik ben eigenlijk met, uh, met dat werk bezig. En alles wat uh, ja, pro-vrijheid is, pro-objectivisme, uh, daar hou ik me mee bezig. En wat zou je liever hebben? Politicus uh, worden? Of, uh, uh, of meer uh, opiniemaker? Of uh, misschien boeken gaan schrijven of zo'n site publiceren? Ik... Ik, er is één baan waar je nooit nee tegen zegt. En dat is uh, Tweede Kamerlid. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ik zou wel geen nee kunnen zeggen. Oké. Nou ja, maar goed. Nou ja, dan hopen we dat je een keer plusje krijgt. Maar wat ook, krijgen. wat ook leuk is, is een goede rechtse talkshow. Zou ik ook geen nee tegen zeggen. Maar we hebben toch al een hele goede rechtse talkshow. Debatten 4 podcast. Ja, precies. Maar hij doet uh, een beetje Bill maher Maar dat is wel een uh, rechtse guy of zo. Dat zou ik graag willen zien. Maar het begint toch wel langzaam op te komen in Nederland, heb ik het idee. Met uh, Café Weltersmets, waar je recentelijk nog in zat. Dat is meer het dis discussieprogramma. Inderdaad, het debat begint een beetje terug te komen. Maar ik mis toch bijvoorbeeld... Uh, News had dan vorig jaar die live-uitzending. Vond ik dat toch niet super sterk als rechtse talkshow. Okay. Uh, dan, dan hoop ik toch echt iemand van het niveau van een, ja, ken je een Lubach of zo, maar gewoon iemand die, uh, die gewoon zo groot is en gewoon grote mensen kan uitnodigen ook en een uur lang kan entertainen en gewoon hard debat toelaat tussen je, drie, vier mensen die het gewoon fel oneens zijn. En in Amerika ja, hebben ze dat gewoon uh, geperfectioneerd eigenlijk. Nou ja, en dat zelfs... Ik zou graag een in de buurt willen komen. En het hele probleem met debatten in Nederland is, is dat het altijd één groot kippenhok is, omdat we gewoon nooit hebben geleerd fatsoenlijk te debatteren in Nederland. <laughs> ja, ik bedoel, ja, ik heb zelf uh, vroeger bij een debatvereniging gezeten en ik, ik heb nog, ben, nog wel eens wat toernooien afgelopen, waar ik absoluut geen topper was hoor. Maar gewoon, um, weet je, debatteren is gewoon een kunst. En uh, wat we hier in Nederland doen, dat is gewoon een beetje door elkaar heen schreeuwen. In plaats van dat ja. je goed je uh, argumenten kunt geven en je positie uh, weer kunt geven. Ja, ze worden ook op de nationale televisie gewoon ook echt ontzettend slecht geleid, vind ik, de debatten. Dat, de, de, ik bedoel, dus ze laten mensen ook door elkaar heen gillen af en toe. Maar, maar ja, ik was, ik, ik was laatst bij Pauw en toen zaten we met S-man aan tafel. Nou ja, dat was ook uh, kippen. Ja, naast na, na, na je grote vriendin Nelly zag ik... Uh... <laughs> ja, ik kon het niet laten. <laughs> Oké, okay, nou, uh, we wensen je heel veel succes met uh, alles wat je wil gaan uh, doen. Ja. Uh, en bedank je hartelijk voor uh, al je tijd en uh, moeite om aan onze deplorabele podcast uh, deel te nemen. <laughs> de, trouwens, dit is nog een van de meest uh, correcte uitzendingen die we, we hebben gehad. Normaal hebben we... Die uh, hebben jullie uh, daar nog meer gepland om in de uitzending te hebben? Dat het niet ja, dat is nog wordt. geheim hè? Ja, daar kunnen we geen oh, uitspraken over kunnen doen. We kunnen geen ja, uitspraken Janus. over doen, maar we zijn met verschillende mensen aan het praten. <laughs> Oké, okay. geheimzinnig. <laughs> nou, heel erg bedankt. We gaan uh, nu afsluiten. Haak jij nog yes. in uh, zometeen met de afsluiting? Weet je je tekst nog? Uh, iedereen is good, greed is good. Ja, en dan gaan ja, we nu even dankjewel. opnieuw doen. <laughs> Daar <laughs> okay. gaat hij <-ie> dan. <laughs> Leven de republiek. Belasting is diefstal. Feminism is cancer. Iedereen is good, greed is good. Dank dankjewel. Dankjewel. Yes. Oké. Okay.